7 uur, Juri Stubinitski met het NOS-journaal. Veroordeelde criminelen raken sneller hun paspoort kwijt. Dat heeft het kabinet besloten. Nu kan het openbaar ministerie bij een opgelegde gevangenisstraf... van zes maanden om intrekking van het paspoort vragen. Daar worden nu twee maanden van afgehaald. Op die manier hebben criminelen minder lang de tijd... om naar het buitenland te vluchten. De fusie van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland... is uitgesteld tot 2016... Volgens minister Plasterk is het niet haalbaar om het proces voor de volgende Provinciale Statenverkiezingen rond te krijgen. De ministerraad kiest er nu voor om in 2015 verkiezingen te houden voor de huidige provincies... en een jaar later nieuwe verkiezingen te organiseren voor de zogenoemde superprovincie. Peter R. de Vries heeft aangifte gedaan tegen Willem Holleder wegens bedreiging. De Vries twittert dat een doorgedraaide Holleder hem gisteravond op een privéadres met de dood bedreigde... Volgens Peter R. de Vries kwam Holleder onverwacht langs. Waarom hij hem zou hebben bedreigd, is nog niet bekend. De politie bevestigt dat er aangifte is gedaan en neemt die buitengewoon serieus. Premier Rutte neemt het op voor de voorzitter van de Tweede Kamer, Anoushka van Miltenburg. De openlijk emotionele uitbarsting van de Kamervoorzitter gisteren noemt Rutte krachtig. Emoties horen bij het politieke vak, vindt Rutte. Van Miltenburg kwam gisteren in de problemen tijdens een orde-debat. Ze begreep niet goed wat de partijen precies wilden. En CDA-fractievoorzitter Buma zei toen... dat ze het debat een bepaalde kant op stuurde. Daarop schorste van Miltenburg het debat. Het weer. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog. In Limburg tot morgenochtend regen. In de rest van het land is het dan droog, maar het blijft wel bewolkt. Het wordt morgen 11 graden. Zondag wat meer zon en op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan ook weer iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ANRB Verkeersinformatie. De files van de avondspits die lossen nu vrij snel op. Het was een drukke avondspits, dus daarom staan er nu nog steeds een uh, ja, paar restanten van files. In totaal nog 90 kilometer alles bij elkaar. Vooral op de wegen vanuit Utrecht en bij Arnhem sta is het nog druk. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat een van de langste files. Voorknopend deel 6 kilometer. De A16 van Rotterdam naar Breda, bij Dordrecht 6.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 Kijk op flexitariër.nl en let op, op is op. Dit is Radio 1, VPRO. Brands met boeken. Wim Brands Ja, welkom. Drie miljoen Nederlanders gaan naar verluid de komende dagen... de komende weken op vakantie. En wij gaan vanavond in dit programma ook op reis... maar dan geheel anders. Ik zit hier vanavond niet zoals ze doen gebruikelijk... in studio Desmet in Amsterdam. Ik zit in de brakke grond. Cultureel centrum, Vlaams Cultuurhuis, midden in Amsterdam. En ik zit hier omdat uh, hier net een heel bijzonder project is gepresenteerd. Citybooks, stadsverhalen, in woord en beeld. Nog te zien trouwens en te beluisteren die verhalen tot 2 juni. Maar dat zal ik straks ook nog wel even herhalen. Dat project dat is bedacht door het Vlaams-Nederlandse Cultuurhuis... De Buren. Cultuurhuis, ik moet eigenlijk zeggen cultuurinstituut. Waarin de Vlamingen en de Nederlanders... en dat zou veel vaker moeten gebeuren, eendrachtig samenwerken. Nou, Wat hebben ze ooit bedacht? Je stuurt de schrijver een paar weken naar een Europese stad. En dat kan Turnhout zijn, dat kan Boekarest zijn, dat kan Skopje zijn. En die schrijver die mag om zich heen kijken en die moet vervolgens een verhaal maken. Nou, die verhalen worden vervolgens gepubliceerd... maar zijn in elk geval allemaal ook te beluisteren op de site van de buren. Er worden ook fotografen op pad gestuurd die dan weer foto's maken in die steden. En er worden ook nog eens een keer hele kleine filmpjes gemaakt... Kijk, wij gaan dan met z'n allen allemaal die ene kant op... maar zij gaan naar Sheffield, ze gaan naar Turnhout, ze gaan naar Skopje... en ze ontdekken hoe groot en onmetelijk Europa wel niet is. Nou, vanavond ga ik aan dat bijzondere project... naar aanleiding van die tentoonstelling in de Brakkegrond, waar wij dus ook zitten... aandacht besteden en ik ga praten met een paar schrijvers die hier uitgenodigd zijn. Annelies Verbeke, welkom. Okay. Je hebt over Gent geschreven. Ik ga jullie straks ook vragen om iets uh, voor te lezen. Abdulkader Benali. Je bent maar liefst twee keer weg geweest trouwens. Naar Skopje en naar Sheffield. Waarom eigenlijk twee keer? Dat <laughs> ja, mag van mij Misschien hadden ze er geld over. Ik weet het niet. Ik was in Sheffield uh, op, het, op hetzelfde moment ook uh, writer in residence. Ik heb daar les gegeven aan de universiteit. En ik denk dat ze dat een hele goede aanleiding vonden... Om mij ook te laten kijken en schrijven over Sheffield. Omdat je er toch al zat, dus. Ja, ja. Ja. Anna Luiten, journalist. Jij bent in Boekarest geweest en ja. ook aan tafel. Fotograaf Martijn van der Gind. En jij was in Oostende. Ja. En daar heb je een, een hele mooie reeks foto's gemaakt. Daar zal ik straks ook wat over vragen. Nou, misschien moet je om te beginnen even vertellen: uh, het zijn Polaroids. Ja. En dat is wel bijzonder. want... Nou, ik besloot inderdaad om het op Polaroid te doen. Um, er werd mij gevraagd van, om een portret van de stad te maken van Oostende. En um, ja, Hoe ga je een stad fotograferen? Dat is natuurlijk best moeilijk om dat te bedenken. En, uh, het leek mij leuk om dat door de ogen van een Polaroid-camera te doen. En uh, Omdat een Polaroid een uniek... Hè, je, je maakt hem één keer. Je gaat niet tien keer dezelfde Polaroid maken op één plek. Dus dat dwong mij om heel uh, rustig te werken. Langzaam rond te kijken. Totdat ik een mooi moment zag. En dat op Polaroid... Uh, vast te leggen, ook omdat het een, iets poëtisch heeft, uh, zo'n Polaroid. Dus dat heb ik geprobeerd. En ze bestaan niet meer. En ze bestaan niet meer, nee. nee. Het was mijn laatste, uh, mijn laatste voorraad Polaroid die ik uh, ooit... Uh, heb ik een hele grote voorraad opgekocht. En uh, dit project was eigenlijk het laatste project... wat ik op Polaroid heb, ge heb gedaan. Ja. ja. Ze zijn weg omdat... Polaroid is, bestaat niet meer. Ze mogen het woord Polaroid niet meer gebruiken. Uh, de fabriek is wel doorgestart. Uh, de fabriek zit overigens... Uh, het is een internationaal merk, maar het zat in Enschede. Ze zijn wel opnieuw begonnen weer. Uh, maar ze, ze dragen een andere naam nu. Het heet nu The Impossible Project. Uh, maar de kwaliteit is lang niet meer zoals... Uh, kijk, nu, de, deze foto's van Oostende, dat zijn echt documentaire foto's. En je ziet gewoon nog wel wat erop wat er staat. Die Polaroids die nu uh, te koop zijn, zijn ook heel mooi. Maar dat zijn meer kunstzinnige, met rare kleuren. En uh, je weet van tevoren niet wat je, wat je krijgt. Sowieso de charme van Polaroids. Dat je niet weet wat je krijgt. Nee, het komt langzaam op uh, het beeld. Maar uh, ja, de Polaroids bestaan niet meer. Laten we even het bestaansrecht... Van dit project eh, onder de loep nemen. En dan lees ik nog even dat hele mooie korte tekstje voor. Dat, dat lijkt iets te poëtisch, maar ik vind hem toch eigenlijk wel mooi. Ik wil weer echt op reis, ver van de gebaande paden. Laten we eens een andere hoofdstad bezoeken. Skopje bijvoorbeeld. Of wat dacht je van een stedentrip naar Sheffield? Charleroi. Op weg naar Brussel slaan we naar Antwerpen gewoon linksaf... en bezoeken de eerste stad die we tegenkomen. Turnhout, ooit van gehoord... Anna Luiten, probeer jij eens uit te leggen. Jij hebt in Boekarist gezeten. Ja. En je bent ook journaliste. Wat maakt dit nou een bijzonder project? Je mag dus twee weken ergens zitten. Je krijgt een, je krijgt een hotel, je krijgt een appartement. Dat kan wisselen. Je krijgt een en... appartement en dat is heel mooi... want je wordt eigenlijk in een stad gegooid op die manier. En als je gegooid wordt, dan uh, ga je meestal ook dieper, denk ik, in de stad binnen. Uh, je blijft er slapen, uh, je zit er... Alleen. Je moet met je alleenigheid ook kunnen omgaan. En uh, dan ga je ofwel contacten zoeken ofwel ga je dwalen. En niks is mooier dan een schrijver of een mens die dwaalt of doelt. Zoals Martijn uh, met Polaroids heeft gedaan. Ik denk dat ieder mens vanuit zijn eigen blikveld of vanuit zijn eigen kijken heel snel zo'n stad voelt. En Polaroid is voor vele Belgen, voor mij in ieder geval, een vakantieherinnering. Dus Oostende is Polaroid. perfect gekozen. Um, en als je dan die teksten leest, uit die heel verschillende steden... krijg je ook heel verschillende blikvelden, maar altijd wel... en ik denk dat dat, uh, hoe verschillend de schrijvers of de fotografen ook mogen zijn... Uh, toch unieke portretten geef, geeft van een stad... maar ook van wie daarop is uh, weggestuurd of wie is uitgestuurd. Het zijn uh, ja, missionarische uh, portretten eigenlijk. Ik heb iemand gekend die als hij naar het buitenland moest... meestal met een opdracht, die opdracht dan uitvoerde... maar eigenlijk vervolgens een hotelkamer nooit meer afkwam. Daar ging hij dan gewoon liggen tot hij de, de opdracht moest doen. Opdracht klaar, weer terug naar de hotelkamer. Wat doe jij als je in een stad bent die je niet kent, wat is het eerste wat je doet? Onmiddellijk de straat op en liefst uh, de rafels van een stad verkennen... of van een dorp. Um, liefst uh, de moeilijke buurten. En ik ga ook het nachtleven in. Um, in Boekarest bijvoorbeeld ben ik, uh, denk ik, al de eerste nacht... naar de One Million Dollar Club gegaan. En uh, zoals de naam al het doet klinkt vermoeden... Heel al was dat een vrij donkere club vol pooiers en hoeren. Maar we hebben daar uh, fantastisch gedanst. En zo, ja, de ene leidt dan de andere voort. En uh, van zodra je een stap naar buiten hebt gezet... dan uh, zet je een volgende stap. En dat gaat altijd maar verder. En ik doe ook de doodgewoonste dingen heel graag. Uh, naar een supermarkt gaan. Uh, daar iemand tegenkomen. En, uh, ik zat er samen met Esther Perkin, de dichteres... Uh, en we gingen in een supermarkt binnen, want dat is uitzonderlijk in Boekarest. Daar heette de supermarkt de angst. En de woorden vallen ook veel meer op in een vreemde angst. Ja, angst. Dus alle kassiersters uh, <lacht> hebben op hun uh, schortje in het groot angst en dan hun naam daaronder. <lacht> en dat brengt mij al duidelijk in een andere sfeer. Bij ons hebben ze jumbo. Dat ja. is ook een mooi <lacht> uitgangspunt. Ja. Ik, ik, ik ga nu kiezen, want uh, we, hebben, we hebben Skopje in jouw geval, maar je zat ook in, in Sheffield en ik kies voor Sheffield. Ja, dat uh, is goed. Ik, ik had liever voor Skopje gekozen, omdat het een. Uh, nou, dan mag je dat uitwerken. Uh, ja, omdat, omdat Skopje de ideale schrijversstad is. De, de ideale stad om over te schrijven, het is, het, het is een kleine stad. Je hebt hem in twee, drie uur wel gezien. En uh, het is een stad waar uh, verschillende steden over elkaar heen liggen. Een beetje de nieuwbouw van de, na de Tweede Wereldoorlog van het Verenigd Joost-Slaafje. je die Oostblokbouw. Daar doorheen lopen de scheuren van de aardbeving van begin jaren zestig. Dan hebben ze geprobeerd in het centrum het nieuwe Macedonië te bouwen. Met de wantastatelijke standbeelden van... Uh, Um, um, hoe heet die, die, die veroveraar uit de derde eeuw voor, voor Christus? Um, Alexander de Grote. Uh, de Macedoniërs menen dat hij uit Macedonië komt. En de Grieken menen dat hij uit de provincie Macedonië, Griekenland, uh, komt. Dus daar, daar is gesteggel over. Hij heeft tot een diplomatieke rel geleid. Alle Macedoniërs haten de Grieken. En het zijn het lelijke standbeelden op. En dan is er nog de Ottomaanse wijk. En die mag je niet de Ottomaanse wijk noemen, dat heet de Turkse buurt. Dus, dus daar zit ook weer een politieke, etnische notie in verborgen. Nou, al die dingen in een uh, microcosmos, uh, dat sprak me heel erg aan. En uh, in aanvulling op Anna, uh, wat ik doe als ik in een stad aankom... is, uh, ik ga onmiddellijk de straat op. Want ik weet namelijk één ding. Ik moet de stad ontdekken de eerste 24 uur. Dan heb ik de snapshot van die stad. Als ik daar te lang mee wacht... dan, um, dan, wordt die stad, dan worden de eerste aan, aanblikken... Worden, uh, die, die verdwijnen ook heel snel. Dus ik moet meteen in die eerste 24 uur... in die adrenaline van, uh, van de aankomst... de stad zien te vangen voor mezelf. Hè? En wat ik vaak doe is... ja, toch iets wat ik van huis heb meegekregen. Ik bezoek meteen uh, het lokale winkelcentrum. En dan het liefst een drogisterij. Hoezo heb je dat van huis uit meegekregen? Uh, omdat ik toen ik opgroeide in Rotterdam... Uh, was er geen groter plezier dan naar het winkelcentrum gaan. En dat liefst een drogisterij om alle spulletjes te kopen waarmee je jezelf schoonhoudt. En het uh, natuurlijke instinct bij mij is om dan het winkelcentrum te bezoeken, naar de drogisterij te gaan. En te kijken hoe de stad zichzelf schoonhoudt. Hoe de, mensen, hoe de burgers, wat voor talkpoeder ze gebruiken. Wat voor uh, bleekmiddelproducten, wat voor nagellak, uh, wat voor soorten fascines ze verkopen. Al die dingen meer. En hoe was dat in Skopje? kopje? Ik bedoel, hoe zag die... heb je ja, daar nog een herinnering aan? Ja, het was heel leuk. Want ik, ik liep uh, op weg van een hotelletje van mijn jeugdherberg. Een hele simpele jeugdherberg waar de airconditioning kapot was. En het was ontzettend heet in z'n in, in, uh, in kopje. Liep, liep ik sowieso altijd door het winkelcentrum. En, uh, en dan keek ik vooral naar de mensen en naar het winkelend publiek. Uh, ik had, daarin krijg ik het gevoel dat ik, hoewel ik niet met die mensen in contact kom... toch iets meekrijg van wie de Macedoniërs zijn. Annelies, um, dat is wel bijzonder. Want, wat heb jij gedaan? Je bent helemaal niet weggegaan. Nee, nee. Ik, uh, ik scrolde gretig naar beneden toen ik zag dat ik uh, een cityboek mocht schrijven. En toen bleek ik er een te mogen schrijven over Gent. De plaats waar ik al meer dan de helft van mijn leven woon. En wat dacht je toen? <laughs> nee, ik dacht wel, dat is goed. Want... Uh, ja, ik woon er sinds mijn achttiende, ik ben nu 37, dus dat betekent dat ik er nu echt uh, één jaar meer dan de helft van mijn leven woon. Dus ik vond dat wel een goed moment om even stil te staan bij mijn eigen stad en uh, te bedenken hoe goed ik die nu eigenlijk ken en in welke mate ik mij daar thuis voel of niet. En hoe goed ken je die stad? Want dat is natuurlijk... <laughs> Het is eigenlijk heel raar wat je doet. Je bent eigenlijk op zo'n moment met die twee weken ben je vak op vakantie. Nou, vakantie is misschien niet het goede woord. Nou, toch een beetje in de stad waar je gewoon altijd al bent. Ja. Hoe loop je dan om je heen? Ga je dan ook anders om je heen lopen kijken? Wel, dat was een beetje mijn vraag. Moet ik nu echt iets anders gaan opzoeken? Maar ik ben eerder... Uh... Ja, beginnen nadenken over, over al mijn jaren in die stad... en, en wat die stad uh, voor mij betekent. Ik ben in mijn straat, waar ik, waar ik nu al vijf jaar woon. Ik heb op veel verschillende plekken gewoond in, in die stad. Um, mijn straat begonnen en dan eigenlijk het toeristische gent meer bekeken... en, en dan de randen zoals ziekenhuizen, uh, daklozenopvangcentra enzovoort. Um, en ja, hoe goed ken ik die stad nu? Ik denk dat dat zo is als bij... Ja, zowel het heelal als de microcosmos, uh, ook naar de wereld. Als je, als je begint te reizen, dan denk je, oh, dan wil ik dan ook zien en dan ook zien, er lijkt altijd meer. Maar ook dichtbij is er ook altijd meer. Uh, in, in het kleine vind je ook altijd iets nog kleiner en, en nog een vertakking die je niet kent, enzovoort. Dus ja, dat is, dat is dan denk ik wel mijn conclusie. Enerzijds is het moeilijk om te schrijven over wat je. Heel goed, eh, of over een omgeving die je heel goed kent... omdat je die misschien eh, niet meer met een nieuwe blik ziet. En anderzijds eh, ja, kom je tot de conclusie... dat je die ook niet, helemaal niet zo goed kent, die plek. Ik zag jou iets opschrijven, Abdelkader, maar ik weet niet... Ik schreef haar naam op. Ik schreef de naam van Annelies op. Achter Gent. Waarom? Dat houdt me gefocust. Ik, ik schrijf ook straks de naam Anne achter eh, Boekarest op. Annelies, zou jij een fragment willen voorlezen uit, uh, uit je cityboek over Gent? Want je had het net al over dat dakloze, uh, dak, ja. dakloze opvangcentrum. Ja. Ook bracht de auteur een nacht door. Heb je dat ook gedaan? Ja, ja dat heb ik ooit gedaan voor een uh, eerder project. Ja. En dat schrijf je weer dit kleine stukje voorlezen? Oké. Okay, um... Ook bracht de auteur een nacht door in een gens dakloze opvangcentrum... om erover te schrijven. Een bedrukte man bedankte haar toen ze tafel stond schoon te maken... en zei, ik ben zot, maar niet zot genoeg. Hij was diezelfde dag uit de psychiatrische inrichting ontslagen... en kon nergens heen. Er verbleven veel duidelijk psychisch gestoorde... of verslaafde mensen in het opvangcentrum... en veel nette gewone mensen. Elke nacht zijn er meer kandidaten dan bedden... Sinds ze erover heeft geschreven, is de auteur er nooit meer geweest. Moet de auteur de stad opnieuw fouilleren, haar zakken doorzoeken, randen aftasten, dubbele bodems ontdekken om er een cityboek over te schrijven? Moet zij tijd spenderen in volkscafés waar ze anders nooit komt en met de stamgasten praten? Iets met kerkhoven, huurhuizen, autoverkopers, sportcentra? Kijk, dat is nou wel meteen interessant, wat je hier, je, je hier afvraagt. Want dat is wat jullie natuurlijk net zeggen, Anna, jij ook. Van als je daar bent, dan ga je de mm -hmm. uh, op opzoeken. Maar Annelies zegt nu al: ja, waarom zou ik dat nu opeens hier doen? Want dat doe ik anders ook nooit. Ja, ik, ik, vind, ik wou even inpikken op, op wat Annelies daarnet zei. Um, het is een wijze les die ik kreeg toen ik de eerste week journaliste was. Um, had ik een uh, hele goede peetvader in de journalistiek, uh, Johan Antiris, ook in Nederland bekend. En die zei: Je moet. Als je een goede journalist wil worden, of een goede reporter, of een goede schrijver, moet je een verhaal kunnen schrijven over wat er omgaat aan het eind van je straat. Dus je moet daar dichtbij moet je ook iets kunnen vinden. En dat zijn wel stapstenen die je zet, uh, ook in Boekarest deed ik dat, maar die... Kant die dreigt toch altijd mij enorm uh, te fascineren. In Boekarest was dat de plek waar de wilde honden uh, zaten... en de lege velden. En, uh, ja, ik denk dat je zowel heel dichtbij moet kunnen... wat heel moeilijk is... als uh, ver weg uh, dus de rand ook langs langsgaan... Uh, maar zeker en vast uh, niet dingen gaan opzoeken... waarvan je denkt... Um, goh... Iedereen kent het museum, zal ik ook maar eens langs het museum gaan. Uh, dan liefst naar de toiletten van het museum of de Kelder of de Zolder, maar uh, toch iets bijzonders zoeken. Weet jij nog wat Johan Antierens, uh, jou? Uh, hij, hij was ook de man van het, uh, dat prachtige blad, de Zwijger. Mm -hmm. Want ik weet niet hoe lang dat bestaan heeft. Dat deed hij in zijn eentje, mm -hmm. uh, zo'n zo beetje. Maar wat, wat een van de eerste opdrachten was, die je ooit voor hem moest doen, in die directe omgeving van je, waarvan je dacht: Jezus, zo moeilijk is dat dus! Ja, ik woonde toen vlak bij een zaal waar Georges Moustaki, de zanger, kwam optreden... en vond ik verschrikkelijke muziek. En uh, toen ben ik naar de kelder van die zaal gegaan. Dus heb ik beide opdrachten gecombineerd. En naar het eind van de straat en naar die kelder van de zaal. En uh, toen heb ik een heerlijke avond doorgebracht met uh, Georges Moustaki. En ik herinner mij nog dat de eerste zin was... Uh, zijn muziek is suikerzoet, maar het is van absoluut uh, goede patisserie. En uh, dat was een zin van Moestaki zelf. Dus uh, vlak bij beginnen is een wijze les. Ja. Dicht bij beginnen, ja? Ja, nou, wat, wat, wat mij heel aansprak in het project is: uh, we zijn gewend om in ons, aan het einde van de straat, het begin van de straat, in onze dagelijkse omgeving, vlakken we heel veel uit, namelijk de chaos. We hebben een routine in ons, routine in ons hoofd. En die leggen we ook aan de infrastructuur op. De weg naar de supermarkt, zo kort mogelijk. Afspraken, zo kort mogelijk. Ben je geworpen in een Europese stad, ver van huis. En ineens zie je dat je die routine weer moet opbouwen. Je moet je dagelijkse wandelingen in elkaar zetten. Je moet het verhaal van de stad construeren voor jezelf. Je moet er een relatie mee aanvangen. En dan is mijn ontdekking daarin geweest... dat de Europese steden ontzettend rommelig zijn. Dat het puinhopen zijn. dat dat dat het niemands land van Bukarest, dat zit ook zeker in Skopje... en is ook zeker in Sheffield te vinden. En dat, en dat staat in schril contrast met die hele Brusselse propaganda... van eenvormigheid en dat, dat we één Europa zijn... met één uh, uh, rentetarief en, een, en, een, en, een, en een soort, met overal dezelfde regels. Ik ga op mijn balkon staan in, in Skopje of in Sheffield... en ik zie dat alles door elkaar loopt... En niet alles gaat vanzelfsprekend... zoals het zou moeten. En toch loopt het. Toch, toch krijgt het ook daarin zijn vorm. En voor mij was... was de uitdaging om... om in die korte tijd die ik er was, om iets van die rommeligheid... vast te leggen in mijn tekst. Om er een verhaal van te maken. Ik zie jullie allebei klikken nu. Ja, rommeligheid... daar knik ik graag bij, maar... ik blijf dan ook heel graag... nog meer stilstaan bij de rommeligheid... van de mens die daarin leeft. Omdat ik... Uh, dat is mij zo erg opgevallen in uh, Boekarest. Maar ik denk dat ik het wel overal graag doe. Uh, langs die kant en langs die straat en al dolend door een stad... toch wel uh, graag de geborgenheid van een ander mens zoek. En in dat zoeken naar zo'n nest, uh, dat niet altijd op plekken ligt... maar vaak bij andere mensen, in een vreemde stad... Uh, kom je eigenlijk... Uh, op nog mooiere historische plekken in iemands bestaan. En dan vind je ook ja, overal een thuis. Dus ik, ik denk dat ook dit project heel mooi is... omdat je wordt als een soort Odysseus uitgestuurd. En eigenlijk ga je ook overal waar je ook naartoe gaat... of waar je maar aan belandt, um, op zoek naar een thuis. En meestal zit dat uh, bij de mensen zelf. Dan mag jij dadelijk even na gaan denken. moet je nu niet gelijk het antwoord geven um, op de vraag die ga ik nu aan je stellen of je daar een voorbeeld van kunt bedenken. Van iemand die je dan ontmoet hè, op zo'n reis. En die je de ogen opent voor iets wat je daarvoor helemaal niet zag mogen. Jullie alle drie over nadenken. Want ik ga nu naar jou toe, de fotograaf Martijn van der Grind. En dat doe ik omdat... En dat ga ik eerst nog even zeggen dat dit brands met boeken is. Overigens op Radio 1. En we komen nu niet uit onze Amsterdamse studio Desmet... maar vanuit de brakke grond midden in Amsterdam... Vlaams Cultuurhuis. En We zitten hier omdat uh, dat Vlaams-Nederlandse cultuurinstituut... de buren een heel mooi Europees project ooit heeft bedacht. En tot 2 juni is dat hier ook te zien. Te beluisteren, te bekijken. Citybooks, stadsverhalen in woord en beeld. En ik praat daar vanavond over met Annelies Verbeke... Abdelkade Benali, Anna Luit en Martijn van der Gien. Hij is de enige fotograaf. Er zijn ook fotografen bij dit project uh, betrokken mensen die hele korte filmpjes maken. En wat jij hebt gedaan, nou, je hebt aan het begin van het programma uitgelegd... dat je Polaroids mm -hmm, yep. hebt gemaakt. Die zijn nu opgeheven, er komt wel weer iets anders voor terug. Oostende. Nou, ik ga ze proberen te beschrijven voor de mensen die nu thuis zitten... of, of al in de file staan... Het zijn hele weemoedig stemmende foto's... die op een bepaalde manier lijken op het werk... van die Engelse Magnum-fotograaf Martin Parr... die dat uh, in Brighton heeft gedaan op het, op het strand. Veel verwaarde mensen, een beetje desolaat. Mm -hmm. Maar ook wel op een bepaalde manier ontroerend. Je ziet nog net Marvin Gaye, die ooit in uh, Ostende woonde... niet over het strand lopen. Hoe ga je als fotograaf door zo'n zo zo zo stad... Nou, ik herken allereerst heel veel van, uh, van de schrijvers hier aan tafel. Uh, uh, ook als fotograaf ga je, uh, ga je gewoon dwalen. Ga je gewoon uh, meteen de straat op met je camera en, en rondlopen. En uh, ook vooral, wat Anna ook zegt, vooral op zoek naar de mensen. Uh, in mijn foto's zul je zelden een architectuur uh, of alleen architectuur zien. Het gaat me echt om de mensen. Uh, en uh, ja... God, hoe gaat dat? Uh, gewoon lekker dwalen. En op een gegeven moment zie je dan een man met één been... die naar de zee aan het staren is, op, de ru op zijn rug uh, gefotografeerd. Uh, uh, dat soort dingen. Of je ziet uh, twee of wat oudere vrouwen voor een winkel... en maar er hangt een heel groot bord lingerie uh, boven hun hoofd. Uh, terwijl ze een vrouw al, uh, nou ja, ik weet niet hoe oud ze waren, maar behoorlijk oud... Um, wat overigens niet wil zeggen dat ze geen lingerie draagt. Maar dat dacht je wel even. De, nou ja, dat soort su suggesties vind ik wel leuk om die te leggen. Um, um, ik was heel erg gecharmeerd van onze ober in het hotel. We zaten, uh, ik zeg, ik ben daar. Ik ging, een aantal weekenden ben ik er geweest... en ik nam elke keer mijn vriendin mee. En we liepen dus gewoon elke keer samen door die stad. Uh, en we zaten in het hotel en de ober, Yves, een wat, wat oudere man... En die had een soort triestigheid uh, over zich heen. Hij staat op de Polaroid dat hij een, een, een glaasje thee aan iemand uh, brengt. En na een paar dagen, ja, god, je, of je een paar keer uh, je, elke keer diezelfde ober... dan spraken we hem aan en bleek dat zijn vrouw uh, was verongelukt... bij een auto-ongeluk. Bij, bij uh, auto en dan snap je ook meteen de blik van iemand. Dan snap je ook van, hé, hey, die staat daar gewoon in zijn eentje... elke dag te werken in een hotel... En dat vind ik het mooie, dat er dus, uh, althans dat probeer ik ook in die Polaroids... dat je toch uh, kleine verhaaltjes uh, uh, maakt. Al schrijf ik dan niet, maar, uh, of in dit geval niet, uh, dat je als je de Polaroids ziet... dat je daar zelf bepaalde dingen bij kan gaan fantaseren. Nu zei Abdelkade net iets interessants. Je zei, als je de, die verhalen leest en naar die foto's kijkt, dan zie je een, ook een heel rommelig Europa... Ja. Dat is een Europa dat zich, Godzijdank waarschijnlijk... ook nog aan Brussel trekt, op een bepaalde manier. Hè? En, maar als je nou die foto's van jou... Eh, die je hebt gemaakt van Oostende kijkt, zie je dat ook. Ja, het is, dat, dat, is, dat, is te, dat is niet eens de nazomer. Het is het begin van de herfst. Het waait veel te hard. Ja. En het stemt toch vrolijk. Ja, het is, het is toch een, ik vind het echt de schoonheid van een soort vergane glorie. Ik bedoel, Oostende was vroeger een hele moderne uh, stad... en. Uh, uh, nu niet meer, maar toch, ik vind het prachtig. Het is een hele fijne, warme stad. De mensen zijn heel aardig. Belgen zijn überhaupt, vind ik. is een heel prettig volk. En, en juist die schoonheid van, van de lelijkheid, dat, dat, dat, dat trekt me heel erg aan. Ja. Dat vind ik ook heel mooi dat je daarom Poller gekozen hebt. Zo'n vergaan medium voor vergane en verloren. Ja, ja. ja nee, absoluut. Ja. Nee, zeker. Ik ga... Eerst jij nog, Anna, want ik had je dat voorbeeld gevraagd. Mm -hmm. Je zei van, dit is mooi, ik ben dan in Boekarist... en ik ga op zoek naar iemand, geborgenheid. Je, je, ik moet eerst trouwens even mezelf onderbreken... want we hebben ANWB, onenroepelijk. <lacht> Bijna echt een doodzon om in te breken, maar het verkeer staat er maar. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg, 9 kilometer. Door technisch onderzoek na een ongeluk is de op- en afrit dicht. Op de A27 Utrecht richting Gorkum staat 5 kilometer file tussen knopend Everdingen en Noorderloos. Ook op de A27 richting Breda tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum, 4 kilometer file. Vijf kilometer op de A50 Arnhem richting Ost tussen Heteren en Knoopend Eewijk. Als laatste de N233 Venendaal richting Kesteren. Er staat een file tussen industrieterrein Het Ambacht en Renen van vier kilometer. Dank, dat was de AWB en dit is Frans met boeken op Radio 1. En voor allen die luisteren, in de file of niet, dit programma is vanavond gewijd aan City Books, Een mooi Vlaams-Nederlands project Stadsverhalen over Europa. En Anna Luijter, die zei ongeveer een minuut of tien geleden van... kijk, dan ben ik in Boekarest en dan ga ik op zoek. Kijk, je dwaalt door die stad. Nou, dat doen we allemaal. maar dan ga ik op zoek naar, naar mensen, naar verhalen. En die zijn eh, op een bepaalde manier... Ja, hoe zeg je het Je, je, je liet het woord geborgenheid vallen. Nesten, mm -hmm. ja. En toen zei ik, maar, geef, geef maar eens een voorbeeld. En dan mag je even nadenken. En dat heb je dus nu. Ja, ik kan er vele geven, maar om bij die files te blijven... ik zit ook heel graag in een auto die traag uh, voortgaat. En ik vind dat je zo... Uh, ik kan heel goed nadenken op die manier. Dus ik ben in een auto gestapt uh, van een mij vrij onbekende man. Eigenlijk helemaal onbekend. Uh, maar die mij wel fascineerde door een... Uh, een zin die hij zei uh, net daarvoor. Uh, hij zei: Ik heb hier op zoveel plekken in die stad gewoond. En uh, hij was ook verschillende keren gescheiden. En uh, uh, hij had een heel parcours afgelegd in die stad zelf. Ook dat leven was heel veel veranderd. Hij was vroeger een gevierd uh, schrijver geweest, uh, journalist geweest. Hij uh, had het met het regime meegehuld, tussen aanhalingstekens. Uh, was dan een heel rijk zakenman geworden, maar was geëindigd in een bos alleen met een geadopteerd kind dat hij uit Transylvanië had gehaald. En uh, waar hij zelf ook geboren was. En die man was op een bepaald ogenblik uh, in tranen uitgebarsten. Waarop ik zei: van ja, laten we dan maar eens een toertje maken. Een toertje is uh, een hele lange dag geworden. En uh, ik kan ook makkelijk. ...makkelijker praten in een wagen... ...omdat um, iemand is toch aan het stuur ...en dan uh, kijk ik rond en dan... Uh, ja, ...ik vind het heel gezellig in een wagen zitten. En dan hebben, ben ik uitgestapt uh, in het huis waar hij aangekomen was... Uh, in het huis waar hij, uh, ...en zijn we samen naar het huis gegaan... ...waar hij met zijn eerste vrouw had gewoond. En ook naar het zwembad waar hij... ...en dat ontroerde mij heel diep naar het zwembad... ...en het meer waar Ceausescu uh, heel vaak ging zwemmen... Uh, ...maar waar hij ook uh, in, in enorme liefdespatos had zitten wachten... ...tot zijn grote liefde van dat moment uh, haar uh, duizenden meters had geoefend... En die vrouw is plots uh, verdwenen, maar hij wist dat zij naar de andere kant van het, eh, toen nog de goede kant van Europa voor hem dan, was gezwommen op uh, groot gevaar van leven en dood, want de meeste mensen werden daar doodgeschoten. En zo heb ik eigenlijk met die man een, uh, het parcours van zijn bestaan afgelegd, langs de huizen en de plekken die voor hem heel belangrijk waren uh, geweest. En ik heb dat in, in mijn verhaal het de weg van de mier genoemd. Omdat je, als je dat... Ik duidde dat dan aan op de kaart. Dan zag je een, een vreemd soort beest uh, op Boekarest verschijnen. En dat helemaal op een mier leek. En ik vond dat veel mooier dan mij een man te gaan verzinnen. Of een uh, verhaal te gaan verzinnen. Uh, want er zat zoveel droefheid, maar ook zoveel drama in één leven vervat. Uh, dat ik dacht... ja. De auto in en uh, alles vragen. En een file, zodat het en, zo lang mogelijk uh, kan traag, duren. En Maar als je nou in Gent blijft, Annelies Verbeke, zoals jij... Kijk, als je in Sheffield zit, of in Skopje... of je zit in Boekarest, of je bent in Oostende... en dan ben je aan het fotograferen, maar dan praat je ook met mensen... dan zul je wel moeten zoeken en moeten praten. Maar als je nou in de stand blijft waar je al zo lang woont... ga je dan ook mensen aanspreken die je zeg maar vroeger nooit zou aanspreken... omdat je dat verhaal nu moet maken... en omdat je nog nieuwsgieriger bent geworden? Nee, dat heb ik eh, in feite niet gedaan. Maar ja, ik heb uh, mijn herinneringen laten spelen... en ik vond het wel nodig om er, er zo, ik, om het over het imago van de stad ook te hebben. Gent heeft een heel vriendelijk imago, een uh, rebels imago wel... En, en tevens ook een heel schoon, proper, zoals wij zeggen, uh, imago... Um, en dat bestaat, absoluut. Uh, maar dat is natuurlijk nooit het enige verhaal van een stad. Dus ik heb, uh, Hier komt de rommeligheid weer. Ja, en uh, ik, ik heb er ook uh, een, ja, een gebeurtenis ingeschreven met iemand uit mijn straat die, die tot voor, tot aan toen ik tot dan toen niet kende. R noem ik hem. En uh, ja, die man uh, kwam ik tegen omdat hij heel dronken in slaap was gevallen voor mijn deur. Uh, echt uh, ja, op je de moet, grond. Dat is je moet nu ook het verhaal echt vertellen, want het is een fantastisch verhaal, uh, wat je doet ook. Ja, ja. Maar het is zo, het is een fantastisch verhaal, uh, maar het is, het is ook een beetje ja, lullig om zo mee uit te pakken als verhaal, wat ik dus niet meer deed, maar ik dacht, ik, ik schrijf het hier dan toch in om, om een ander soort Gent te laten zien. Ja. Um, ja, die man uh, dus, die is zijn sleutel kwijt. Die blijkt in mijn straat te wonen. Die is dronken en die weet uh, nog net zijn adres te murmelen. En ik uh, ondersteun die tot bij zijn deur. En uh, ja, daar blijkt die sleutel er dus niet te zijn. Geen buur die openmaakt en... Uh, ja, ik breng die naar mijn huiskamer. Ik uh, bel het enige nummer uh, van, van de persoon die hij zegt die uh, hem zou kunnen helpen. Daar neemt niemand Eén op. Geen nummer maar ook, hè? Ja, en daar neemt niemand op. En uh, dan denk ik, ja... doen we dan achteraf zeggen mensen die daar dan wel raad mee weten... die zeggen dan, ja, dan bel je de politie. Ja. Maar dat wist ik dus niet. Dus ik, uh, ik zeg tegen die man, uh, kijk... Uh, ja, slaap hier nu gewoon op mijn zetel en morgen vroeg gaan we dan nog eens dat nummer bellen en dan zien we wel. En toen... Uh ja, werd ik in het midden van de nacht gewekt door, door mijn vriend, die later, die, die was nog uit, was geen zijn feesten. En, um, en die zegt. Der, ja, ik had hem wel gebeld om te zeggen, er, er ligt een oude man op de sofa. We nog even gemaakt, um, is goed. En die komt boven en die zegt: die man ligt op de grond. En uh, wij gaan kijken, en die ligt met zijn nek in een, in een vreemde hoek tegen de muur. <lacht> en uh, die heeft echt de hele sofa ondergescheten. Ach, oh. Ja. Ja, en toen zei mijn vriend... Ja, dat doe je dus niet. Normale mensen doen dat niet. Zeggen van, blijf hier maar slapen. Die bellen de politie. Dus uh, ja, wij hebben die eerst nog uh, naar het toilet geholpen... en, en daarmee proberen te praten. Maar die was wel van een andere planeet en, uh, op dat moment. Maar daarna werd hij heel, heel dankbaar. En dan heeft die, bracht hij mij altijd vis die hij zelf ving in de schelde. En uh, ja, en, en, uh, dat was, ik vond dat heel bijzonder omdat dat... Ja, het is zo'n verhaal ja, waar dan mee gelachen wordt. Maar het is gewoon ook zo tragisch. Want die heeft die, die nacht wel veel nog zitten vertellen over zijn vrouw die dood maar was. Maar vroeg en... die ook echt in jouw straat? Eigenlijk? Ja, ja, nee, ja. Dat wel. Okay. En, uh, en ik heb zelfs uh, zelf de sleutels teruggevonden in het begin van onze straat. Uh, okay. Twee dagen later, <laughs> ja. En uh, ja, en dat, dat is heel vreemd zoiets... Uh, Alleen heel vreemd. Ik denk dat dat overal gebeurt enerzijds. Maar heel vreemd om dat dan even in je leven te krijgen... ...een blik te krijgen op een uh, hele eenzame man die te veel drinkt... ...en uh, de sofa van de bureau onderscheidt. <laughs> uh, maar ja, ik, ik vond dat wel uh, iets om, om in dit uh, citybook te schrijven... ...omdat het even relativeert dat Gent zo'n vriendelijk, gezapig stadje is... Eh, wat, wat altijd wordt gedacht of wordt bevestigd. En ook mensen in Gent kunnen daar zo ongelooflijk beklemtonen. Voortdurend zeggen mensen tegen elkaar van... het is hier toch goed. Hè. En dat is natuurlijk waar. Maar Amsterdammers hebben dat ook een beetje vind. Ik zou dat, dat voortdurend... Dat uh, zelf Ah oh, Ja, en beklemtonen van... Mm. dit is toch de allerbeste stad die er bestaat. <laughs> en, ja, een stad is gewoon... No Nooit één verhaal. Uh, nou, als je nooit de één de vrouw hebt die jou ver op de sofa, ja. sofa laten slapen... leek dat is me dat teken. een fantastische stad. <laughs> ja. ja, en wat je nu zo prachtig illustreert... is die uh, stelling van uh, Anna Luiten eerder uh, in dit programma... dat Johan Antierens ooit tegen je zei... je moet toch om te beginnen kunnen schrijven... over wat er in je eigen straat gebeurt. Nou, dat, <laughs> ja, dat illustreert. Daar kwam de straat even binnen, ja. De straat, maar ook. En dat is dan toch ook wel mooi van dit project... dat je inderdaad... Of je nu wilde of niet, opeens gaat nadenken over, over die stad op een andere manier. En het anders gaat beschrijven. Dat had ja. je anders helemaal niet zo gedaan, natuurlijk. Nee, dat is. En dat, dat was wel. Uh, ja, dankbaar hieraan dat ik. Uh, ja, kon schrijven over uh, 19 jaar gebeurtenissen. in plaats van twee weken. Ja, maakte het enerzijds heel moeilijk. Want wa, waar ga je het dan over hebben? Maar. Uh, ja, ik vond het dan. dat grasduinen en het. Uh, op een helling zetten van een imago. Uh, ja, wel het interessantste om te doen. Die vis, had je, je die ook op, of niet? Nee. <lacht> <lacht> Ik gooide die weg, omdat die verschrikkelijk stonk. Oh, arme R. Gelukkig gaat hij dit niet horen. Ja. Nou, jammer. Want, want, want, want eigenlijk, het is ook een, het is ook een mooi verhaal. We gaan, naar, we gaan naar Sheffield. Eigenlijk snijdt dat heel mooi aan... omdat uh, Kader Benali dus in het zat. Maar ook in, in Sheffield... En, ik, heb, ik zou willen dat je een stukje voorleest. Ik heb het voor je gemarkeerd. Ik begin bij uh, Decadentie. Jij, okay. jij beschrijft wat jij doet is eigenlijk. Dat vind ik wel mooi in dit verhaal. Dat wil ik even, even, even kort zeggen. In het Sheffield-verhaal, dat is wat Billy Wilder ooit heeft gezegd. Die zei: Je moet, als je verhaal vertelt, door een heel klein venstertje beginnen te kijken eerst. Een heel klein venster op de wereld. Alsof je een Polaroid-camera in je handen hebt. Mm. En daarna maak je het groter. Sheffield is, is voor jou dan ook eigenlijk, en dat is dat venstertje, dat is het café daar. Of een café, ja. een pub. Ja, ik, ik had een appartement aangeboden gekregen door de Universiteit van Sheffield. En die ook, ook weer in het, in het centrum van de stad, uh, in het uitgaansgebied en het uitgaansgebied veranderde op uh, vrijdagavond in Sodoma en Gomorra. Dat heb ik geïllustreerd aan de hand van het volgende stukje tekst. Decadentie, ooit voorbehouden aan de elite om kopje onderin te gaan... als het laatste stadium van een beschaving... waarin alles wat is bereikt met één simpel handgebaar wordt verspeeld... is nu binnen het bereik gekomen van iedereen. Een armoedzaaier kan zich een avond lang een consul wanen die met zijn paard is getrouwd om de volgende dag te ontdekken... dat hij nog steeds een armoedsaaier is en zijn vrouw nog steeds een paard. Ik weet het allemaal omdat mijn appartement uitkijkt op de parkeergarage... waar de lokale jeugd een Japanse is plaatst. Om daarna de meisjes wachelend met hun kippenkontjes... op hoge hakken zo hoog als kapperscheermessen... irritant trekkend met hun worstenvingers en hun veel te korte minirokjes... waaronder de, de zonnebankbruine benen als frikandellen voortmarcheren. En de jongens... Allemaal een slap aftreksel van Britse voetballers uit de di tweede divisie. richting de etablissementen te snellen waar de drinkgelagen kunnen beginnen. De associatie met een groep hofdames. die hun ridders begeleiden naar het steekspel. ligt op de loer. Alleen is er 1500 jaar emancipatie overeengegaan. waardoor juist de vrouwen de broek aan hebben. en de mannen er een beetje achteraan waggelen. als een soort van bijvangst. Dan nou, zou je natuurlijk ook kunnen zeggen, dit is tamelijk deprimerend. Om het eufemistisch uit te drukken. Ja, was, uh, het, ik werd er ook op voorbereid door de studenten aan wie ik les gaf. Die zeiden, je bent nu in Sheffield, van maandag tot vrijdag is er geen bal aan. Maar vanaf vrijdagavond uh, kijk je je ogen uit. En uh, <coughs> ik ben toen ook Main Street, Street opgegaan, de Hoofdstraat. Daar zitten alle cafés en, en, en slijterijen. Er wordt wat ingenomen... En uh, ja, tot mijn grote verbazing bleken alle vrouwen ja, eruit te zien als prostituees. En uh, alle mannen uh, zagen eruit als voetballers uit de Tweede, tweede Engelse divisie. En die meiden die waren rond een uur of elf al helemaal teut. Uh, die, hadden, die droegen hele hoge hakken. En hadden misschien 25 uh, vierkante centimeter textiel uh, op het lichaam. En ik was daar in november. En uh, nou, dat waren... Uh, het waren koude avonden, rond de vijf, zes graden. Maar die meisjes hadden daar helemaal geen last van. Ze stonden allemaal keurig netjes in de rij. En ik begreep van mijn studenten... dat, uh, dat de kunst was om met zo min mogelijk kleding de deur uit te gaan. En uh, toen vroeg ik ze... Ja, maar hoe, hoe moet dat dan als, als je naar buiten komt? Het is heel koud en je hebt toch een stukje een, iets, iets nodig. Een sjaaltje om je. En uh, nou, daar hadden ze dan weer hele kleine uh, handtasjes voor... die ze dan uh, met ze meedroegen. Maar ik heb heel lang gezocht naar die handtasjes, maar ze nooit gezien. Dus in alle waarschijnlijkheid uh, namen veel van die meiden dat uh, niet mee. En wat mij toen ook opviel... ik dacht altijd dat dat uh, voorbehouden was aan uh, uh, blanke Engelsen... om uh, met zo min mogelijk kleding zo gek mo mogelijk te doen. En tot ik op een avond uh, terugkomend van het café... Voor, mij, voor mijn appartement waren vier donkere meisjes. Ook weer op hele hoge hakken. En die hadden een uh, grote fles rum of whisky, wat het ook was. En die, die vier meiden die namen in een soort van ritueel... namen elke slok uit die fles en, en gaven hem door. En die fles ging zo rond in een kring. En ik heb al een half uur vanuit mijn balkon staan kijken naar, naar die vier meiden... hoe ze die fles, um, um, wij werken als soldaten op weg naar de loopgraven, uh, leegmaakten. Je krijgt uiteindelijk ook een fles naar je hoofd, hè? Ja, dat is ook nog gebeurd. Bij het weggaan van, uh, van, uh, van een etablissement ben ik op een gegeven moment... Uh, ik uh, had nog geen twee stappen buiten de deur gezet, was de hoek omgegaan... en ineens vloog gerakelings een, uh, een fles uh, langs mijn hoofd... en uh, spatten op, uh, op, op de muren en, en uh, uiteen. Ja. Voor hetzelfde had hij me geraakt en dan had ik, uh, zou ik uh, naar het ziekenhuis hebben moeten gaan. Maar goed, nu even terug naar dat hoopvolle verhaal van... Ja, aan het begin van het programma over dat Europa dat zo mooi verbrokkeld is... en dat dan toch in al zijn brokkeligheid uh, ja, nog Europa is... Dat ja, is hier vind... niet meer het geval. Dat was een vraag, hè? Dat is hier niet ja, meer het geval. Vraag. Ik had, ik, wat ik interessant vond aan, uh, aan Skopje... was dat, dat, dat, dat, dat, dat iedereen... <coughs> dat men had de last van de geschiedenis in Macedonië. De, de, de, de geschiedenis van Alexander de Grote... die, die als metafoor werd gebruikt voor, voor dat nieuwe Macedonië wat het moest zijn de geschiedenis van de Balkanoorlogen... de moeizame verhouding tot de buurlanden... de moeizame verhouding tot de minderheden. Al, al die geschiedenis zat iedereen in de weg. Dus moest er over gepraat worden en wordt flink gerookt in, in Macedonië. En dat, hoewel er veel werd gezeurd erover... en men zich toch ergens slachtoffer voelde... had het een bepaalde energie en charme. In, in Sheffield was helemaal niemand bezig met politiek... Helemaal niemand bezig met, met, uh, met de geschiedenis. Alles werd op het spel gezet op vrijdagavond. En dat levert natuurlijk een hele andere uh, beschouwingen op. Ja, geen... Ik wil daar geen oordeel aan, aan ophangen. Dat, dat, dat, dat, dat, dat hoeft ook niet. Dat zou ik misschien voor een paar jaar geleden wel hebben gedaan. Maar ik was er ook te kort om daar uh, heel goed in door te dringen. Je, je blijft toch ook. Uh, als je kijkt naar wat daar gebeurt... je blijft toch ook gewoon een buitenstaander. Ik durfde ook niet daarin mee te gaan. Ik vond het leek me verschrikkelijk om zo'n hele avond... in een discotheek te moeten rondhangen... om verhalen te horen van de andere kant. Daar had ik geen zin in. Dus ik heb het gelaten bij beschouwingen van buiten... die mij ja, mooi genoeg of uh, spectaculair genoeg leken. Anna, wil jij een stukje boekarist voor... Lezen, als we het hebben over de last van de geschiedenis, nou, dan heb ik een heel treffend stukje uitgekozen, want het is kerstdag 1989. Dat herinneren we ons allemaal nog wel. Er zijn oude beelden waarmee een mens naar Boekarest vertrekt. Kerstdag 1989. Twee lijken tegen de stoeprand van een Roemeense kazerne. De man draagt een donker kostuum en een zwarte bondmuts. De vrouw draagt een witte jas en haar bloed loopt als een trage rivier uit haar hoofd. Haar man ligt met de knieën op het beton, zijn bekken naar de hemel gericht. Nicolai en Elena Ceausescu. Het is alsof het hoofd van de dictator te veel woog om een knieval te overleven. En er zijn woorden die blijven hangen. Niet doen kinderen, ik ben jullie moedertje, zegt Elena voor haar executie. 1989, of hoe een mens door een ter dood veroordeeling wordt teruggeworpen in zijn jeugd. De jongen die Elena's handen vastbindt, had dezelfde leeftijd als ik toen, een jonge twintiger. Elena blaft, ze bijt van zich af, raak me niet aan, bind ons niet vast. En de jongen bindt een wit koord om haar polsen. Verneder ons niet zo. En even later komt de kogelregen. Ik luisterde in die tijd naar Einsturzende Neubauten. Die dag werd in Boekarest een Belgische collega-journalist doodgeschoten. Hij was toen even oud als ik nu ben. Dat herinner je je. Was, was dat te... Ja, absoluut. Ik was toen in 1989 uh, ja, een jonge uh, journalist die naar Einsturzen de Neubauten luisterde. En uh, ik kom dan nu in zo'n stad waar dan ja, een collega is doodgeschoten. Uh, een plek die ook gemarkeerd staat in die stad. En voor mij was Boekarest toch echt wel die... Voor ik vertrok... Die beelden van die revolutie, maar vooral die ter dood veroordeling. Dat was toen echt live televisie die rechtstreeks bijna werd uitgezonden. Je zag ook, ik herinner mij, die televisietoren. En, en dat heeft een heel diepe indruk op mij gemaakt als jong meisje. En dan kom je daar nu en je ziet al die mensen daar rondlopen... Met een totaal, in een totaal andere stad... Uh, maar met nog wel heel veel wonden van die tijd. en, en Die wonden etteren niet meer, maar uh, ze liggen toch wel vrij open. Dat, dat voel je gewoon als je in die stad komt, waar ook. Ik denk dat dit project nog een hele tijd uh, kan doorgaan... en misschien ook wel moet doorgaan... omdat het zo'n prachtig archief van verhalen over Europa al is... en nog prachtiger kan worden... Dan ga ik jullie verrassen met een hele onnozele vraag. Maar die zijn dan altijd heel goed in dat verband. Annelies Verbeken, Je mag nu Gent uit. Nou, je blijft er gewoon wonen. Maar je mag een andere stad kiezen waar je gewoon twee weken naartoe wilt. En kunt om over te schrijven. Ja. Een Europese stad. Een Europese nou, stad. ja, bij voorkeur eigenlijk wel. Ik weet dat het project af en toe ook buiten Europa gaat nu. Maar dat vind ik allemaal prima. Maar volgens mij is er in Europa nog heel veel te, te ontdekken. Waar zou je naartoe willen? Ja, ik, dan, dan een stad waar ik nog niet ben geweest, denk ik. En maar ik... waar je een idee van hebt. Ja, ik hou zelf heel veel van Athene. En eigenlijk uh, uh, ja, wil ik wel nu ook naar Athene. Ik heb daar ook veel vrienden en het gaat daar niet zo goed, zoals wij weten. Uh, dus ik zou Athene in feite nu ook wel eens willen zien. Ik ben er een keer op vijf geweest en uh, ja... Ik wil wel zien hoe de stad er op dit moment uitziet. Maar niet zozeer als uh, alleen vanuit toeristische overwegingen, maar uh, vanuit nee, de gezorgdheid. Nee maar, dat, nee, maar dat bedoel ik ja. ook. Ja. Ik bedoel dat, dat, dit, dit project is ook niet om toeristische overwegingen nee, nee. opgericht. En Athene ja. is dan wel interessant natuurlijk. Want dat is, hè, dat, bedoel, dat, die stad is af en toe in het nieuws, zoals Griekenland. Maar ook weer volkomen uit het nieuws op een gegeven moment. Terwijl er verschrikkelijkste dingen aan nu gebeuren. Ja, ja. En dat kun je dan toch vastleggen. Ja, ja, ja. En ook, ik, ik, ik hoor er dus wel veel over. Ik heb nog veel contact met die vrienden en ik zie hen ook uh, nu de laatste jaren niet in Athene, maar uh, elders in Griekenland. En uh, ja, ook hun persoonlijke levens, uh, dat is gewoon vreselijk uh, ja, hoe zij moeten rondkomen. En, Je ja, bedoelt zonder werk... Geheimie ja, ve vele die ik ken ja, zitten ook in de culturele sector. Dat is natuurlijk een, een penibele sector als het crisis wordt. En, uh, ja, dus, uh, en je kunt daar ook zo weinig aan doen, natuurlijk. Um, zij niet en, en ja, ik niet. Dus uh, ja, we blijven elkaar zien en dat gaat daar dan over. En ja, ik, ik, wil, uh, ik wil wel nog eens uh, langer in Athene zitten eigenlijk om het... Ja, misschien ook uit een gevoel van... ik ben er zo vaak geweest, ik heb er zo'n goede herdering... om zo die stad niet uh, los te laten als het dan slecht gaat. of zo, da Daarom misschien ook. Ja. Abdelkader. Ja, ik... Uh, je had ook naar Athene. Toen u die vraag stelde, toen dacht ik meteen Athene. Uh, uh, uh, om de redenen die je in analyse ook aangeeft... er heerst daar een, uh, een vorm van grimmigheid. Uh, het gaat heel slecht met Griekenland. Het gaat ook slecht met die stad... En tegelijkertijd kookt die stad van de humeuren en de temperamenten. En, dat, en wat er ook is, en dat vind ik heel prettig, is dus een taalbarrière. Ik spreek geen Grieks, dus ik moet, het, ik moet het op een andere manier zien op te lossen. Dat is ook weer een uitdaging. En het leek mij, ik ben er de laatste keer geweest... en het leek me een heel interessante stad als schrijver. Ik las laatst trouwens in, een, ik denk, de National Herald Tribune... een heel mooi verhaal over juist de, de, de initiatieven die nu worden... Uh, uh... Genomen in Athene. Ook op het gebied van galerieën en ja. zo bijvoorbeeld. Die, die geopend worden. Mm -hmm. Ze verdienen er nog niet veel mee. Maar ja. op de ja. puinhopen ontstaat ook weer iets. Ja, zeker. Ja. zeker. Uh, vandaag was het zo'n uh, Syrië special uh, op, een, op het uh, Vlaamse journaal. En, en op alle radioprogramma's. En uh, ja, daar blijkt dat ook. Hè, dat in vluchtelingenkampen. ontstaat er ook van alles. Uh, ja, dat, dat is dan altijd wel heel ja. mooi dat dat dat mensen blijven, ja. blijven mooie dingen maken, ja. overal, en, in en, alle omstandigheden. En, en, en, ik, heb, ik, heb, ik heb niet zoals jou meegemaakt met je, met je, met je collega's... maar ik denk dat, dat, dat, het, dat die rommeligheid en die chaos en energie... die schept natuurlijk prachtige voorwaarden om na te denken... en te komen tot nieuwe dingen. Uh -huh. Anna? Laten nou, laat ons met z'n allen naar Athene nee. gaan. Nee. Uh, wat, een, een plek in Europa die mij al uh, jarenmateloos fascineert is uh, Lampedusa. Het is geen stad, maar uh, het is echt de uiterste rand van Europa. Het wordt wel eens de fatale kust genoemd of uh, de poorten van de hel Europa. Um, ik ben er zelf ook wel een paar keer geweest, maar uh, ik zou daar graag eens een hele lange tijd willen blijven. Omdat het uh, zo'n wonderlijk mooie plek is en, en vooral het mooiste strand ter wereld is daar. Uh, de bekende zanger van dat liedje uh, Volare is daar ook gestorven aan een, op, op het strand. Uh, net zoals heel veel vluchtelingen daar dood aan een strand aanspoelen en... In de winter komen daar balvissen voorbij en in de herfst leggen de schildpadden daar eieren. En tegelijkertijd wordt het langs alle kanten belaagd op sommige momenten. En als je er in de winter komt, is er helemaal niemand. Het is alles uitgestorven. En ik denk vanuit zo'n poort uh, van Europa... Uh, ja, waar, heel, uh, waar, waar het sowieso al een heel kleine gemeenschap is die daar samen is... Uh, en die dan een paar keer per jaar heel veel mensen over uh, de grond krijgt... die dan onmiddellijk weer, weer worden weggevoerd... Um, denk ik dat het heel zinvol is om daar eens uh, een tijdje te zitten. Jij mag, Martijn. Dit is een soort Oostende ook, hè, wat ze wat ja. zeggen. Maar dan ja. net weer even iets anders. Net wel anders. Um... Ik, ik ben... Waar ga je foto's maken? Nou, ik, heb twee, uh, ik heb twee ideeën. Uh, ik ben heel erg geïnspireerd door uh, het verhaal van Abdelkader... Uh, over, over Sheffield. Uh, de, de, die hele rauwe uh, Engelse steden, die trekken me heel erg aan. Liverpool, Manchester. Ik ben er nog nooit geweest. Ik ben wel een keer in Londen geweest, uiteraard. Nou, uh, vaak. En uh, in Brighton. Maar... Uh, dus ik zou Liverpool-Manchester, die kant zou ik wel op willen gaan. Omdat jongeren wel echt een van de thema's uit mijn werk is. En als ik dan hoor al die dronken jongeren op straat... denk ik, ja, dat is, dat is mooi ja. uh, om te fotograferen. Maar ik zou ook wel heel erg graag na deze ontzettend lange winter... Uh, in een of andere Italiaanse kuststad uh, willen rondlopen. En uh, rimini Ricione. En uh, ik, ik heb een, een aantal boeken van, de, van een uh, fotograaf... waarvan ik de naam nu kwijt ben. En, maar daar kun je ook prachtige foto's maken, volgens mij. Ik heb een stad voor je. Genua. Oh ja, daar ben ik, daar daar ben, komt, daar raak, ben ik ooit geweest raak, met, die, met die rellen van de G8. Daar, daar raakt het noorden aan het, aan het zuiden. Daar ja. heb je ook veel vluchtelingen. Daar. Okay. Dat is ook Europa in al zijn tegenstellingen. Ja. Schoonheid en lelijkheid. Ik wil jullie bedanken voor jullie bijdrage. Ja, en dit was Brans met boeken op Radio 1. Dadelijk na, achter gaat Max met twee dingen hierdoor. En ze gaan praten met CDA Politica. Mirjam Sterk. Volgende week ben ik er weer vanuit de studio. De Smit in Amsterdam. We zaten vanavond in de Brakke Grond in Amsterdam. <tog>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 Luisterboeken vind je bij Luisterrijk. Honderden romans, kinderboeken, hoorspelen en hoorcolleges. Luisterrijk, de downloadshop voor luisterboeken. Luisterrijk.nl Wij zorgen goed voor ondernemers. Kijk op mkbbrandstof.nl De volgende boodschap is niet geschikt voor mensen met bindingsangst. E-matching, dat is online dating alleen voor hoger opgeleiden...